Ik weet niet of ik hem ooit mooi heb gevonden. Hij is er, net als mijn moeder, net als de taal, net als mijn gedachten... ...nooit niet geweest. Nee, op de tekening leeft ze nog, zei mijn moeder. Maar je kunt zien dat ze erg ziek is. Ja, dat wilden we kunnen zien. We waren bereid de mevrouw zeer ziek te vinden. En daarna vertelde ze dat de mevrouw... ...twee dagen na de tekening gestorven was. Die woorden maakten me duizelig. De tekening was namelijk gemaakt door mijn moeder. Had ze, toen ze tekende, geweten dat de vrouw zou sterven? Hadden wij toen of later willen weten wie de mevrouw was? Als mijn moeder haar naam genoemd heeft, heb ik die niet onthouden. Geen familie, dat was duidelijk. Na die twee minuten stilte van 1960 vertelde mijn moeder ons van het kamp in Indië... waar ze met haar moeder en haar broers had gezeten. Gevangen gezeten, eigenlijk, zei ze. En we kregen steeds minder te eten. Het kamp kreeg een naam. Chideng. Als mijn moeder het had over we... dan voelde het alsof ik erbij was geweest in het verhaal. Maar ik ben van zes jaar na de tekening. En toen begonnen er om ons heen steeds meer mensen dood te gaan, zei ze zoals de mevrouw van de tekening. Wat doet ze? vroeg mijn broer. Zie je dat niet? zei mijn moeder. Ze luistert. Waarnaar? vroeg hij. Hoe stom kun je zijn? Maar mijn moeder begon enorm te glimlachen. Naar Omi. Zo noemden we mijn moeders moeder, die pianiste was. Zo zat het dus. De mevrouw luistert naar Omi, die piano speelt... Hoe tevreden kun je als kind zijn met een verklaring die een groot raadsel is. Mijn moeder is 83. Ze heeft geprobeerd om haar kinderen te vertellen wat oorlog is. Ze was in 1960 een alleenstaande moeder geworden. Ze leefde vanuit de oorlog. Later ben ik gaan begrijpen dat de oorlog haar grote agendapunt is geweest. Haar grootbrengkwestie. Als zij ons zou bijbrengen wat oorlog betekende, zouden wij beter bestand zijn tegen het bestaan. Ik gebruik nu grotere woorden dan zij, maar ze zijn altijd nog te klein voor de opgave waarvoor ouders van haar generatie zich gesteld konden weten. Ze moesten hun kinderen de oorlog vertellen, terwijl ze, toen het oorlog was, zelf kind waren. Anders dan veel mensen met vergelijkbare oorlogsverledens... is mijn moeder mededeelzaam geweest. Zij riep beeldende herinneringen op. Maar ze liet ook altijd merken dat zij iets niet onder woorden kreeg. Ze had daar enkele woorden voor. Die gebruikte ze niet toen wij acht of zeven waren. Niet de honger, niet de ziektes... Niet de vrijheidsberoving, niet het kreperen was zo moeilijk om te herinneren... maar de ontreddering. En ze gebruikte nog een woord, de ontwaarding. Daar draaide het volgens haar uiteindelijk om. Het punt waarop mensen gebroken worden... en niet langer meer hun, hun waarden overeind wilden of konden houden. Wat de Japanse commandant van Chideng uitspookte was verschrikkelijk, maar nog verschrikkelijker is het, zei ze, dat ook de slachtoffers hun waarde kunnen laten schieten. Later las ik in het kampdagboek van Abel Hersberg dat hij en andere juristen in Bergen-Belsen tijdens het dieptepunt van de vervolging rechtszittingen organiseerden. Heuze zittingen over kruimeldiefstallen en vechtpartijtjes... met advocaten, aanklagers, getuigen, rechters, vonnissen. Wat een toestand. In het holst van de grootste misdaad... spelen slachtoffers die een dag later vermoord konden zijn... rechtbankje, delen elkaar straffen uit. Wat was dit voor ritueel? Als ik naar de tekening kijk, meen ik er iets van te begrijpen. Hij is half juli 1945 gemaakt. Chideng was niet, zoals bergen Belze een kamp... waarvan de bevolking systematisch werd uitgemoord. Wel werden de mensen er doelbewust op de rand van de hongersnood gebracht... om ze in bedwang te kunnen houden. Een maand na de tekening viel de atoombom op Hiroshima... en capituleerden de Japanners. Nog wat later werd Nederlands-Indië ontzet na 3,5 jaar bezetting. Daarna bereikte de Engelse chideng. Mijn moeder herinnert zich de eerste blikken van mensen van buiten. Ze hadden moeite om niet weg te kijken. Het was alsof sommigen moesten overgeven. Het was, zegt ze, alsof ze geen mensen zagen, maar geesten. Het ging om 10.000 uitgehongerde vrouwen en kinderen... samengepakt in een bescheiden woonwijk woonkamers waar vijftien mensen in leefden, op de gang nog eens vier, per slaapkamer zes of zeven, in de keuken drie. Er was nauwelijks druk op de waterleiding, je moest s'nachts een theekopje onder het meterkraantje houden om druppels op te vangen. Er was geen sprake van doorgespoeld sanitair, alomheerste diarree, het is verbazingwekkend hoeveel vessalen je mensen die de sterven blijven produceren chi was een mierhoop van mensen die met potten en emmers van en naar de latrines liepen. Soms vielen kinderen in een groot als ze al speelden. Mijn moeder herinnert zich dat ze steeds stiller werden. Er stierven in dit open riool vier, vijf vrouwen en kinderen per dag. Dat ging na de bevrijding nog door. Dat doorsterven was het voorproefje van hoe de oorlog van hoe oorlog zich na de oorlog gedraagt. Als een zee waar het gestormd heeft. Ze heeft daarna een eeuwigheid nodig om aan te spoelen. Een half jaar na de bevrijding was de wijk nog tot in de wijde omtrek te ruiken. Ik vertel dit omdat de vrouw op de tekening ook in deze stank zit. We zien een concert in een bierput... Mijn moeder was toen ze hem maakte 17. Mijn onzichtbare grootmoeder, 42. Haar zoons waren een jaar eerder gedeporteerd naar het jongenskamp. Er zijn manieren om een hart te breken, maar het losscheuren van kinderen van hun moeder en ze voor haar ogen op een open vrachtwagen het zwarte gat van de oorlog insturen, is feilloos. Honderden jongens, zoveel bloedende harten. Maar Omi had de piano. Niet dat muziek het bloeden zal stelpen... maar het kan het kanaliseren. Omi was geboren in Nederlands-Indië... in Berlijn opgeleid tot op pianist... door haar huwelijk... terug naar Indië gebracht. Ze was een gedisciplineerd mens... onvermuurbaar... hechtte zij aan het ritueel... van elke dag een uur spelen. In het kamp... moet ze begrepen hebben waarom ze pianist was geworden. Ze heeft er de harde les van de schoonheid geleerd. Die kan het bloed niet stelpen, wel inbedden. Mensen kunnen uiteindelijk niet veel, soms alleen maar bidden. En dat was pianospelen voor Omi. En het werd een bijna religieus ritueel, een manier om te helpen dragen. Om niet te ontredderen in splinters wanhoop uiteen te vallen. Het was een scharminkel, maar toch een piano. Hij stond in een berghok van het overbevolkte huis. Mijn moeder sliep op de piano, op een haaks op de piano getimmerd platvormpje. Omi sliep eronder. We hadden geluk, zei mijn moeder. We hadden onze eigen muren om ons tweeën heen. De andere mensen in huis woonden en sliepen met minstens acht anderen in één kamer. Een raam dat diende als deur, daaronder een stinkende grot. En elke dag kwam er op een vast uur iemand luisteren als Omi speelde. Voor het geven van deze eenpersoonsconcerten had de kampcommandant toestemming gegeven. Dat was Sonnet, na de oorlog berecht en als oorlogsmisdadiger geëxecuteerd. Niet de enige ontremde, moordzuchtige natuur die van Schubert en Schumann hield. Dertig jaar later heb ik Omi gevraagd wat zij speelde in het kamp. Haar geheugen was goed, maar zij weigerde oorlogsherinneringen te hebben. Weet ik toch niet, jongen? Later op de middag, op het rituele uur, hoorde ik de piano. Het klonk niet als studeren klonk als spelen, vrolijk en weemoedig tegelijk, onbezorgd, uit het hoofd, alsof ze hardop in zichzelf praten. Het was Schumann, een kindertszene. Ik weet niet of ik toen, eind jaren zeventig, aan de tekening dacht. Maar ik had het kunnen denken. Dit is wat de mevrouw hoort. Vreemde wegen leggen herinneringen af. Omi moest zich op de middag in Chideng de kindertzene herinneren... want bladmuziek had zij die. En die herinnering werd een tekening van een luisterende vrouw. 35 jaar later wenste Omi zich desgevraagd niets te herinneren... en begon toch een kindertzene te spelen. Ik, op meer dan een generatie afstand van de oorlog, hoor het... en ik hoor wat de vrouw die twee dagen na de tekening is overleden heeft gehoord... Heb ik gelijk? En werd ik haar even? Herinner ik mij haar herinnering? Kan zoiets? En dan? Wie is zij? Lang is zij alleen maar de vrouw geweest. Naar wie we keken tijdens de twee minuten stilte. Na de tekening gestorven aan Typhus. Typhus gaat heel snel. Wanneer ik ben gaan begrijpen wat de tekening werkelijk betekent, weet ik niet meer. Na het lezen van Abel Hersberg's dagboek... vast ook na een van de verhuizingen van mijn rusteloze moeder... toen ik de tekening in een nieuwe omgeving zag. Het was mijn beurt aan het worden om aan nieuwelingen te vertellen wat oorlog is. Ik werd vader. Mijn moeder had me terloops gezegd dat zij, toen zij in het kamp kwam... nog niet ongesteld was geweest... En dat zij dat met de bevrijding nog niet was geweest. Je moet weten dat ik 28 kilo woog. Dat is een van haar zinnetjes waar ik even slecht tegen kan als tegen foto's van naakte anorectische meisjes. Maar dat van die ongesteldheid was nieuw voor me. Ik begreep desgevraagd dat zij haar eerste ijsprong pas eind 1946 heeft beleefd, toen zij terug in Holland genoeg was aangesterkt. Na het ijspronggesprek bekeek ik de tekening met nieuwe ogen. Die van een 17-jarige. wier lichaam door ondervoeding en angst was opgehouden met vrouw worden. Ondanks haar 17-jarige, een in haar groei gestremd kind. 28 kilo aan het worden. En dat kind tekende deze hongerende vrouw. twee dagen voor haar dood: Juffrouw Henneke... Ineens viel die naam. Heb ik je dat nooit gezegd? Dat heb ik je toch verteld, juffrouw Henneke. Hoe spel je dat, vroeg ik. Het was voor het eerst sinds lange tijd dat mijn moeder zich de naam herinnerde. Juffrouw Henneke. H-E-N-N-E-Q-U-I-N. -E Geen familie. Een lerares Duits die in het kamp onderwijs is blijven geven. Meer wist mijn moeder niet te vertellen... Alleen maar dat ze in juli 1945 op het rituele uur in het Berghok was komen luisteren naar Omi. Dankzij een boek met dagboeken die in Chideng zijn bijgehouden weet ik... dat juffrouw Henneke op de tekening 44 jaar oud moet zijn geweest. Kinderloos. Een geliefde, grote, struise vrouw die de reinigingsdienst van Chideng heeft georganiseerd. Een vrouw die in het leven een leraarsspoor heeft getrokken. Kinderen die van haar sferen Würter hebben geleerd Goethe leren lezen. Een kruimel op de rok van de oorlog. Maar dan, dat is nu precies oorlog die maakt van mensen kruimels. Geboren H.G. Henneke in 1901. Gestorven in Chideng op 15 juli 1945. Jet. De onbekende soldaat van ons gezin. Eén uur heeft mijn moeder naar haar gekeken, op 12 of 13 juli 1945 in het Berghok. Twee dagen later was juffrouw Henneke dood. Daarna heeft mijn moeder haar getekend. Dat vertelde ze toen pas, tijdens het gesprek van de ijssprong. Het weet je toch, ik heb haar na afloop pas getekend. Ik hoorde van haar dood en ben meteen gaan tekenen. Niet op het moment zelf, maar vlak na haar dood. Dat was dus dat vreemde zinnetje. Twee dagen na de tekening was ze dood. Niet getekend en toen dood. Nee, ze stierf. En toen zag mijn moeder haar voor haar geestesoog. En tekende haar. We zien een herinnering aan Juffrouw Henneke. We zien een dodenherdenking. We zien een op handen zijnde dood. Waarom haar getekend, moeder? Ze was al dood en ook voor je moeder en jou was dit het einde van de wereld. Ja, waarom? Waarom straks stilgestaan bij zoveel doden, bij het einde van de wereld? Want wat is een oorlog anders dan het einde van de wereld, van alle mensen, van steeds één mens, telkens vier? Ook dat zijn woorden van Abel Herzberg. Juffrouw Henneken, waarom bent u daar gaan zitten? Waarom nog luisteren naar Omi's... Ritueel. Willem-Jan Otte, een ijsbron in 1945. En nu de muziek die zijn oma speelde: kindertscene van Schumann. Piano, Ed Spanjaard, nu het Nationaal Kinderkoor onder leiding van Wilma Ten Wolde en Music for a while. Nationaal, kinderkoor met music for a while. Overkrijgsmacht-amuseunier van Defensie Jan van Lievelo... gaat naar het spreekgestoelte om een overdenking uit te spreken. Wat betekent vrijheid als we mensen in een keurslijf dwingen? Wat is vrijheid nog waard als je de dood kunt vinden? Zomaar. Op straat, in de buurt, ook hier... We doen onrecht aan al diegenen die onze vrijheid bevochten, soms met hun eigen leven, als we niet opstaan tegen dit onrecht. Herdenken betekent voortzetten wat zij begonnen, die hun en onze vrijheid met de dood moesten bekopen. Opstaan waar onze vrijheid en die van kwetsbaren in het geding is. Vrijheid betekent dat je je mag en kan inspannen voor de ander. Wij zoeken naar woorden van bemoediging. Woorden die wijzen naar nieuw leven... dat opgewekt wordt uit verlies en verdriet. Laten we het stilmaken in ons hart. Sta mij toe te bidden tot de God van alle leven... voor alle mensen, zonder uitzondering. Levenden en doden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 maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. Het Onze Vader. En dan wordt de bijeenkomst hier in de Nieuwe Kerk afgesloten met het zesde couplet van het Wilhelmus. Alexander en prinses Maxima zullen nu naar het paleis op de Dam hiernaast gaan. Waarna ze rond 5.08 op de Dam zullen zijn om de herdenking daar bij het Nationaal Monument bij te wonen. Daar waar de kransen worden gelegd, en om 8 uur 2 minuten. Stil zal worden gehouden. Tot straks. Want Menno Reemeijer zal daar ook bij zijn op de Dam. In de tussentijd kunt u luisteren naar het verhaal van Jan Houtkamp. Op de dag van de dodenherdenking zijn er nog veel overlevenden. met hun eigen oorlogsverhaal. Het staat niet in de geschiedenisboeken. maar het is wel bijzonder en vaak heel persoonlijk. Zo ook het verhaal van Jan Houtkamp. Op dinsdag 19 april was hij als oudgevangene van kamp Amersfoort. aanwezig bij de 66e herdenking. van de bevrijding van het kamp. En Jeroen Wilaard was er ook bij. Er waren nog opvallend veel oudgevangenen bij die herdenking in kamp Amersfoort. 70. De oudste was 98 jaar oud. Gezamenlijk liepen ze nog eens de gang naar de fusilladeplaats. Naar het beeld van de stenen man. Een van de eerste was hefteling 8834, gevangene 8834. Jan Houtkamp. Hij was nog geen 18 jaar oud toen hij werd opgepakt in 1944. Hij verstopt zich eerst onder de vloer bij de politieman De Ruiter. Dat klopt. Ik was toen 17 jaar en uh, in heel Bussen moesten mannen van 16 tot 45 jaar zich voor de arbeidseinsatz melden. Dat heb ik niet gedaan. Ik ben dus onder bij de politieman Ruiter onder de grond gegaan. Ik hoorde de kinderen zeggen, ze zijn nou daar, ze zijn nou bij de buren. En toen hoorde ik bellen, aanbellen bij Ruiter en ziet hier nog mannen en ik hoorde een zware laarzen vlak boven zijn hoofden over de vloer heen lopen. De, de heer Ruiter, de politieman, die had de revolvers en radio's onder de grond verstopt. En die mocht je beide niet hebben. En als, je de, als de moffen daarachter kwamen, dan kon je de kogel krijgen. Nou, ik ben later weer onder de vloer vandaan gekomen en naar huis gegaan. En een week later was ik bij een vriend, s'avonds... Want thuis verveelde ik me rot en had ik altijd maar ruzie met een stiefmoeder. En toen ik daar van die vriend om half elf s'avonds vandaan kwam om weer naar huis te gaan... dat was tweeënhalf uur na de spertijd van acht uur... wilde ik thuis weer naar binnen toe. Het touwtje uit de brievenbus was weg. Ik belde aan en niemand deed meer open. En toen dacht ik, ach, barsten jullie maar, ik ga weer naar mijn vriend toe en ik had nog geen twintig meter van mijn huis afgelopen... of dan hoorde ik, halt, hendehoog! En dan stond ik in een hele felle schijnwerper. en het waren twee kerels van de veldje Marie... die met die uh, schildjes op hun borst. Rotterdui waren dat. Dus ik moest mee voor hun fietsen uithollen... naar de ortscommandant in Bussen op de Brinklaan... Dan was het kop tegen de muur en een hoop herrie. En, uh, nou, die hebben wat gesmoest met de uh, commandant, met de ortscommandant. En toen moest ik weer mee met ze naar buiten en voor de fiets uitrennen... in die straal van dat licht naar de palmkazerne. Nou, ik schat dat toch wel een 3,5 kilometer is hoor. Maar ik deed aan atletiek bij AV Tempo in Bussum. Dus ik kon een aardig beetje hardlopen... Nou, daar kwam ik aan. Ze deden dus een celdeur los. Ik had nog nooit een cel van binnen gezien. En dan kreeg men een trap in mijn rug. En dan vloog ik de donkere ruimte in wat een cel was. De deur werd dicht, achter me dicht gedaan. En toen ben ik op de tast eens even gaan voelen, omdat het was donker. Toen voelde ik een, een houten bank. En daar ben ik eerst maar wat op gaan zitten. En later, ja, de hele dag, nacht zitten. Dus ik ben hem op die bank gaan liggen tot de volgende ochtend. En toen kwam er een mof en uh, die gaf een stuk oud Duits brood. Dat was dat zuurige, hele stevige Duitse brood. En dat was alles wat ik daar kreeg te eten. In Bussen in die van de Palmcancernen komt u nog de Duitse oppervorvelhebber tegen, ja. Christiansen. Ja, want toen moest ik van de moffen dat wachtlokaal schoonmaken. Dus ik met een doek maar een beetje naar het Vlans, hoe kon ik Op een gegeven moment pakte ik een geweer om. En, uh, uh, uh, dat mocht niet, hè? Geen geweer schoonmaken. <lacht> en terwijl ik daar nog bezig was... een hoop tumult van die wachtcommandant en die andere wachtsoldaten... de generaal, de generaal, He, zo, zo riepen ze dat... En nou, ik moest als de donder mezelf in. Hè? En uh, zo hebben Christian ze gezien. En uh, van dus de palmkazerne ben ik door een Hollandse politieagent, ik denk dat hij van Woerkom heette, met een Duitse chauffeur in een luxe auto naar Amsterdam, naar de Uttelreppersstraat gebracht. Daar zat de SD zat in wat de MMS was, de meisjesschool. Ja, daar zaten Ausdichtfunten, Lages, Fischer. Dat waren dan de drie belangrijkste. De latere drie van Breda. Ja, en de vierde was Cotella uit kamp Amersfoort. Die komt u daar tegen nadat naar... u op 6 november in dat kamp ja. bent binnengebracht. Die zag ik elke dag. En van dichtbij, en ik ben zelfs nog een keer door zijn Duitse Hernesont, want hij had altijd een Duitse bij bezig, in mijn gebeten. Met het um, appel. Dat ging op zijn militair. Hè, dus uh, blok neun, stilzand. Dat is geeft acht. Richt euch. Dat is rechts En dan uh, hoofdfront, ongrade, aus. En zo ging dat. En dan kwam. Uh, daar werden we zo gepresenteerd door de blokoudste. Dat was Joep Schultz. Dat was een beste kerel hoor. En die meldde ons dan als volgt naar Cortena toe. Blokdoin, stilstand. Mutsen en ap. We allemaal een keepje op. Die ook links. En allemaal naar links. En dan moesten we zo met de ogen Cortena volgen... die naar ons toe kwam marcheren, hè? En dan kwam Cortella. Angrade, aus. Mutsen, af. Dus dan moesten wij de kepi weer opdoen. En dan weer de handen omlaag. Corrigeren. Want we moesten dat petje plat op ons hoofd leggen. En het corrigeren dat was de muts goed opzetten. En dan moesten we de handen aan het hoofd houden. Hende, wik. euch. Zo gingen die bevelen. En uh, dan was het aftellen. Nou, ik stond vooraan en ik had nummer zes. Dus het upzillen. Nou, dan was nummer één. En? Maar dat ging heel snel. Dus ik opgeleg, seks. En op het moment dat ik dan in de houding sprong en naar links seks riep... liep die hond vlak bij me en hang. Die pakte me even een been, Maar ik bleef heel snel staan en daardoor beet hij niet door. Maar ik heb laatst gekeken, de punten van zijn tanden die stonden wel hier naar in mijn vel... U heeft nooit die gang moeten maken die u bij de herdenking nog heeft gemaakt, naar de stenen Man. Dan als, ik, als je daar naartoe ging, dan werd je geëxecuteerd. Die gang, een hele grote gang, die is door Joodse jongens gegraven. Die lieten het aller, allerzwaarste werk doen. Honderden zijn er daar omgekomen, net als de Russische krijgsgevangenen die daar kwamen. De Joodse jongens en die Russische krijgsgevangenen, die zijn er echt gekrepeerd. Had u daarmee te maken met die nee, mensen? Nee, nee, nee, nee, helemaal niet. Die heb ik eigenlijk weinig of niet gezien. Ik denk dat die in een andere afdeling of zo zaten. Dan breekt de strenge winter aan van 1945. Ja, ja. Jan Houtkamp krijgt dysenterie. Ja. En dan volgt een transport. Nog zwaar verzwakt naar de perrons in Amersfoort. Dat klopt. 15 januari. Ja, s'avonds om 8 uur toen het donker was... Want overdag durfden de moffen niet met een hele kolonne te marcheren. Vanwege de Engelse vliegtuigen die overal uh, overvlogen. En uh, toen kwamen we dus in Amersfoort op het perron aan. En daar werden we allemaal in groepen ingedeeld. Want er moesten zoveel man in een V-wagon. En terwijl ik daar stond, zag ik daar een eind verder twee oude personenwagons. En ik dacht, ik moet niet in een V-wagon, want ik had, was al van plan om te ontsnappen. Want ik dacht, als ik in Duitsland kom, dan red ik het met mijn conditie niet meer. En uh, toen zag ik daar een paar van die uh, twee personenwagons. En toen zei ik tegen Henk van der Zee, waar ik altijd mee optrok, tenminste een tijdje. Ik zei, Henk, kom op, we gaan daarin. En ik liep zo bij mijn groep weg, SS'ers of geen SS'ers, om me heen. En ik ben in die personenrijdrijf terechtgekomen. heel oud kreng van een personenwagentje. De hele trein was oud, de locomotief was oud. En um, zo zijn we uit Amersfoort vertrokken in een personenwagon. En toen dacht ik, daar moet ik uit kunnen ontsnappen. Apeldoorn eerst, Deventer dan. Ja. En dan een bord Oldenzaal. Juist. Het moment. Juist, in Oldenzaal stopte de trein nog. En toen die weer... Ging rijden, toen dacht ik, we zitten nu zo dicht bij de Duitse grens. Nou moet ik zien dat ik eruit kom. Dus op een gegeven moment had de trein had er weer een redelijk vaartje. Ik schat zo'n 50 kilometer per uur. En uh, toen zei ik tegen Henk van der Zee, die zat naast me. Ik zei, Henk, kom op, we gaan. Maar Henk durfde niet, want op het eind van die wagon... zaten vier Duitsers met het geweer tussen de knieën. En ik dacht, ja, ik moet het riskeren. Dus ik stap heel resoluut op. Ik liep dat gangetje door naar de andere kant. De moffen keken mij in de rug. En of die me op me gelet hebben, dat weet ik natuurlijk niet. Misschien hebben ze wel in geslapen. Dat weet ik ook niet. Het was s'nachts half drie. En ik heb ook niet omgekeken naar die moffen. Of die me zagen, want dat, dat zou veel te verdacht zijn geweest. Aan het eind van die wagon links... Het was zo'n wc'tje. Zo en dan heb ik de deur van open getrokken. En die heb ik open laten staan. En meteen heb ik een roldeur open getrokken. En meteen achter me dicht getrokken. En dan stond ik in de ijzige kou van zo'n platform. Die aan het, uh, aan het eind van het wagon. En uh, toen ben ik meteen naar links gestapt. Heb zo'n greep vastgepakt. En toen hebben we gekeken of er geen bewaking langs de lijn stond... in verband met sabotage. En toen ben ik vlak naar zo'n telefoonpaal... zo'n telefoonpaal, ben ik zonder arsene uit de reine trein gesprongen. In de halve meter sneeuw. 16 januari 1945. Eerst ben ik meteen van de trein weggelopen van de spoorrails. Maar ik was in zo'n slechte conditie. Ik was een wrak op dat moment. En na een, zeg maar, tien minuten, een kwartiertje... toen kon ik niet verder. En dan stond ik in een heel open veld met grote weilanden. Niets in de omgeving te zien. Met mijn knieën in de sneeuw. En op dat moment, toen ik niet meer verder kon... dat was het eenzaamste moment dat ik ooit in mijn leven heb meegemaakt. En ik dacht, ja, wat moet ik nou... Ik kon me bijna niet meer denken van, van, van uitputting. Ik heb me omgekeerd, ben op mijn stappen teruggekeerd. Ik ben over die spoordijk geklauterd, zoals dat ging. En ik ben uiteindelijk in de Lyceumstraat in Oldenzaal terechtgekomen. Daar heb ik op het eerste huis links aangeklopt. En er werd niet opengedaan. Dat is me goed ook, want daar woonde een landwachter... Dat waren de kerels in die zwarte uniformen... die op joden en onderduikers joegen. Mm. Toen ben ik een eentje verder de, de, de Lyceumstraat ingelopen en daar brandde ergens licht. Dat kon ik ondanks de verduistering een beetje zien. Ik heb eraan aangebeld en er deed een mevrouw open... in een witte jasgort. En daar stond ik uitgemergeld, uitge, uitgeput, een kale kop... Ik zei, mevrouw, kunt u me helpen? Ik ben ontsnapt. Meer kon ik niet uitbrengen. Ze zei, oh god, oh god, oh god. Op zijn, op zijn tux, op zijn trends. Ze zei, er wordt hier net een baby geboren. Vandaar dat licht s'nachts. En zei, belt u hiernaast dan. Dat zijn mensen met een spoor de spoor wegen. En die hebben familie op het platteland. Enfin, na mij zijn er nog drie gevangenen... ook uit de trein gesprongen. En die hebben hetzelfde... Loop loopje gemaakt als ik deed. En die kwamen ook op het licht af. En die zijn ook bij die buren terechtgekomen. Die hebben een kaartje voor ons getekend. En s'morgens om zes uur zijn we weggegaan. Toen mocht je weer op straat. En voor de veiligheid helemaal buiten Oldenzaal om. Want de Lyceumstraat ligt helemaal aan de rand van de Oldenzaal. En toen zijn we in Lemslo terechtgekomen. Een tocht van vier uur door de sneeuw door een halve meter sneeuw. Be Dat ligt bij Wierzelo. Het is een, een boerenhut zeg maar. En we komen dan op het erf aan. Ik was onderweg al ingestort. En uh, op een gegeven moment... hebben mijn medegevangenen mij zien liggen. Heel in de vette, een klein bundeltje... wat nog boven de sneeuw uitkwam. En toen ik daar in elkaar zakte... toen zei ik bij me, dacht ik bij mezelf... Jezus, Jan, wat ligt je hier lekker. Ik sta nooit meer op. En dat is het moment dat een mens kan doodvriezen... zonder dat hij eigenlijk lijdt. Dan ben je uit, heet, totaal uitgeput. De, van de, door de kou raak je helemaal bevangen en dan ga je dood. En daar zou ik niets van gemerkt hebben. Ik ben uiteindelijk door, met hulp van de jongens bij die boerderij aangekomen... van de familie Meinders... En uh, nou, er kwam een hond en er kwam een man naar buiten. En die jongens, die lieten mij uh, los. En die wilden zich even voorstellen en zeggen wat er aan de hand was. En ik zakte zo'n kurkentrikker in elkaar. Ik weet nog goed. En die man die loopt naar mij toe en die schuift zo die kolenschop van handen onder me. Nou was dat niet zo'n prestatie, want uh, ik woog denk ik misschien nog 40 kilo hoog uit... En die hebben me naar binnen gebracht. En die jongens ook naar binnen. En toen zaten we daar uh, bij een brandende kachel. Uh, bij een schoorsteen. Zo'n schouw. Met een lange pijp. En dan een kachel. En dan kon je zo in een kring omheen zitten. En ik zat ook in het kringetje. En terwijl die jongens aan het vertellen waren... ik had geen flauw benieuw meer van mijn omgeving. Zo zat ik en zo viel ik van mijn stoel af. En nou, zetten ze me weer rechtop. Even later weer. En... Moedertje meinders, de, de, de boerin, die zei op het eind van de dag... Jongetje, jongetje Jan, we dachten dat jij de avond niet meer halen zou. Enfin, we zijn via politie en ondergrondse op verschillende adressen ondergebracht. En uh, ja, zo zijn we dus uh, weer tot leven gekomen. Zo heb ik het eind van de oorlog beleefd. Op 1 april 1945 met Oldenzaal bevrijd. En uh, toen zei ik, ik was eerst bij de Smit, Maar ja, ik begon zoveel te eten. Ik was uitgehongerd. En uh, toen ben ik later op de boerderij van de familie Mensink terechtgekomen. Dat was echt een hele grote boerderij. En uh, toen ben ik op 1 april met Marie Mensink naar Oldenzaal gefietst. En daar maakte ik iets vreemds mee. Dat ik mijn leven niet zal vergeten. Zoals zoveel dingen. We komen langs een school. En op een schoolplein... zie ik een heel boemoffen. Met de epauletten af. De spiegels van hun van kraag af. De koppel af. Helemaal uitgekleed. Zeg maar, behalve een uniform dan. En die waren krijgsgehangenen. Ja. <lacht> Dat was zoiets aparts om te zien, dat zal ik mijn leven nooit vergeten. Ja. En toen heb ik uh, nog tot in, begin, in juni of juli... ben ik daar in, in uh, Lemslo geweest. Want je kon niet zomaar terug naar het Westen. Want dat was, uh, dat was toen wel bevrijd. Maar je kon er zomaar niet terug naartoe. Want later ook was kwamen er repatriëringstreinen met jongens die in Duitsland... die daar wel terecht waren gekomen... die werden met die repatriëringstreinen teruggebracht. En dan kwam je eerst nog, god beter het, weer in Kamp Amersfoort. Maar nou niet als gevangenen, maar dan werd je weer geregistreerd. Jan Houtkamp ook. Jan de Houtkamp ook. En op 1 februari... In 1950 kwam Jan Houtkamp weer in kamp Amersfoort. Maar toen om te demobiliseren. Hij was inmiddels bij de politionele acties in Indonesië betrokken geraakt als ja, militair. Drieënhalf jaar. Dan was het weer oorlog. En nu van Nederland om ja. zijn koloniën te behouden. Ja, ja, ja. Opnieuw oorlog. Ja, Wat deed ja. dat u? Dat feit oorlog, dat zijn we niet zoveel. Je zou zeggen dat met wat je had meegemaakt, moet je dat wel wat zeggen. Maar ik vertel dan, we hadden thuis een tweede moeder. En dat was een kring. Ze was onderwijzeres. En die wou de, de familie Houtkamp eens even naar de hand zetten. Maar dat ging niet goed. Dus ik wilde zo gauw mogelijk, na de bevrijding. en nadat ik weer uit Lemsel was teruggekomen in Bussum. wilde ik ga, graag gauw weer weg. Dus heb ik me vrijwillig gemeld. Ik was inmiddels 18 jaar. Ik had wel de toestemming van mijn vader nodig. Maar die gaf toestemming. En uh, toen ben ik vrijwillig in het leger gegaan. Opnieuw ontkomen. Opnieuw ontkomen, inderdaad, ja. en toen, uh, Nog kort nadat ik er niet ben... kreeg ik het geluk om uh, op de militaire sportschool in Hooghane terecht te komen. En daar ben ik opgeleid voor sportinstructeur... En als station ben ik vrijwillig ook meegegaan naar Indië. Jan Houtkamp, in 2011 was hij opnieuw in Amersfoort. nu om de bevrijding te herdenken. Jeroen Wielaert hoorde zijn verhaal. En u via Jeroen Wielaert. We gaan nu naar de vlakte in het duingebied bij Den Haag. Matthijs van de Wiel is daar. Een hele lange stoet mensen loopt over dat fietspad door het duingebied... richting dat duinpannetje waar dat monumentje is en waarboven die klok... Die klok die getrokken wordt door zes vrijwilligers. En die mensen lopen daar allemaal naartoe richting dat geluid van die klok... die tot vanavond laat zal luiden. Helemaal voorop in die stoet zijn de genodigden. Waaronder nabestaanden van mensen die hier zijn gefusieerd. Meer dan 250 mensen zijn hier gefusieerd. Een aantal van de nabestaanden zijn hier aanwezig. Bent u dat ook, een nabestaande? Een dochter. van Onze vader is hier gefusieerd. Ja. 12 februari 1942. Met ja. allebei dochter. Ja, de, en de jongste. Ja. Bijzonder om hier nu te zijn. Nou, we zijn, het is bijzonder omdat we niet weten, mijn vader is niet geïdentificeerd. En uh, in Loenen liggen er uh, nog niet geïdentificeerden. Nou, toen kregen we dus bericht om DNA af te staan. Om te gaan kijken of mijn vader daar ook ligt. Dat was niet zo. Nee. Het blijkt, nee, we, het het blijkt het dat hij is gecremeerd op uh, Velzen. Nee, ja. Het is nu gevonden, uh, uitgezocht. Dus er, ja. zijn, er zijn er die zijn, uh, hier begraven hè? Of, ja. en anderen die zijn uh, gecremeerd. Ja. Tot, tot... En wij dachten altijd, we hebben altijd gedacht dat hij hier lag, of in Loenen. En nu is het door een uh, rechercheur uitgezocht dat hij uh, gecremeerd is. Daar zijn we net een week achter. Een week was? Ja. Dus u komt voor het eerst hier naartoe? Nee, nee, nee we zijn hier wel meer geweest. Hoor. Nee, in de wetenschap dat, dat hij hier, hier niet ligt. ligt. Ja. Maar ook niet op bloemen. Hij, ging... hij heeft wel hier gevangen gezeten. En toen later naar Amersfoort. Ja. En toen weer teruggebracht naar Scheveningen. Ja. En toen hier gefusilleerd dus. Naar nou, sterkte straks. Ja, dank u. En achter die dames is dan die lange stoet van niet genodigden... gewoon beloofdstellende mensen uit Den Haag en de omgeving. En die reis is zo lang, dat zijn echt duizenden mensen... dat ze vaststaan nu op het fietspad. Dat ze straks helemaal niet in de buurt van het monument zullen zijn... als het om acht uur even stil is. Als ook die hele grote klok dan eventjes stilhoudt... als hier de twee minuten stilte in acht worden genomen. Zij zullen moeten wachten op het fietspad... om straks een rondje te lopen langs dat muurtje. Een heel sober monument is het, alleen maar de tekst 1940... 1945 en daarvoor de drie kleuren in iets wat een bloemenzee lijkt. Dat is het niet. Vroeger waren het tulpen en hyacinten, maar dat was niet meer te doen. Dat zijn gekleurde dennenappels. Iedereen mag daar straks langslopen en dan weer terug over het fietspad door de duinen. En al die tijd zal straks na achter die klok weer luiden, getrokken door die zes vrijwilligers. En dat kan wel even duren met deze drukte. Ik sprak net een, een van de vrijwilligers van het erepeloton Waalsdorp en die zei ja, het kan wel tot half elf duren vanavond voordat iedereen daar langs gelopen is. Mensen staan nu stil. Ze kunnen niet meer naar voren en zullen dan hier samen... het is heel erg rustig gaat het allemaal... op dat fietspad staan wachten straks. Opmerkelijk, ik, ik heb veel mensen gesproken... ook veel grootouders met kleinkinderen die eh, tijdens de vakantie... want het is vakantie aan het logeren zijn... en met hun grootouders mee hier naartoe zijn gekomen... om dit eens een keer mee te maken. Veel mensen die zeggen, ja, we hebben het zo vaak op televisie gezien... en nu maar eens een keertje komen kijken hierin. Den Haag En dat geluid van die klok tegemoet lopen, die zware, zware klok... die tot laat vanavond hier zal luiden in het duingebied bij Den Haag. Matthijs van der Wiel, u luistert naar de NOS. Voor een rechtstreeks verslag van de Nationale Herdenking op de Dam in Amsterdam... gaan wij over naar verslaggever Menno Reemeijer. U hoort de muziek van de Koninklijke Militaire Kapel... Johan Willem Friso uit Assen. Zoals ieder jaar wordt er Tot de Dode gespeeld. Een compositie van Rob Goorhuis. Compositie speciaal voor deze gelegenheid geschreven. En sinds 2000 ieder jaar gespeeld hier op de dam. Een stuk gebaseerd op het gedicht Tot de Dode van Ed Hornick, de journalist-dichter die de oorlog in Dachau terechtkwam. En daardoor door de Amerikanen werd bevrijd. De dam waar het opvallend vol is als het oog niet bedriegt, Misschien nog wel voller dan vorig jaar. Tot op het Damrak, voorbij de Bijenkorf, zie ik mensen staan. En de andere kanten er ook in op, ook eh, zover het reikt mensen. En ook naar achter toe, richting Paleis. Mensen die zich kennelijk toch niet hebben laten afschrikken door wat er vorig jaar is gebeurd. Of eh, berichten misschien dat het de beveiliging nog strenger zou zijn dit jaar. Eh, wat zeker het geval is. Eh, veel politie, strenge controles op de dam als je de dam op wil. De hekken ook. De hekken die vorig jaar nog zoveel ellende veroorzaakten... nadat de damschreeuwen, zoals hij inmiddels is gaan heten, zijn ding deed... ging schreeuwen en paniek veroorzaakte. Vooral veel kinderen zijn toen met hun benen tussen, en voeten tussen de hekken gekomen. Tussen de spijlen van de hekken. En daarom dit jaar op de dam andere hekken met, die helemaal dicht zijn met, met gaas. Het comité had liever nog andere hekken gezien. Heeft TNO ook gevraagd om daar onderzoek naar te doen... om nieuwe hekken te ontwikkelen. Maar daar is het nog niet van gekomen. Wellicht dat volgend jaar dan nieuwe hekken hier staan op de Dam. Maar zoals gezegd, de mensen staan er... zijn weer in grote getalen gekomen... om de herdenking hier zo meteen de twee minuten stilte mee te maken. Naast de beveiliging... Heeft het comité 4 en 5 mei ook iets anders bedacht om mensen minder anoniem te maken? Um, het symbool van het comité dat is dat, dat fakkeltje, wat, uh, wat vaak op televisie en in reclames te zien is. Dat fakkeltje dat is de afgelopen week al her en der verspreid. Is ook trouwens te bestellen bij het comité. Maar vanavond ook persoonlijk uitgereikt aan de mensen die hier de dam opkwamen. En het idee erachter is dat daardoor mensen zich niet meer anoniem voelen hier in de menigte, maar betrokken zijn. En dus niet zo snel iets uit zullen halen, zullen gaan schreeuwen. Wordt ieder jaar wel, uh, wel geschreeuwd, maar ja, vorig jaar uh, weten het allemaal. We kennen de beelden nog hier op de Dam. Ging het toen helemaal mis. De koningin, de prins en prinses zitten nog in het paleis recht tegenover ons. Ze zullen over enkele momenten het paleis uitkomen. En dan hier richting het monument komen om de eerste krant straks te leggen. En de twee minuten stilte bij te wonen. De scouts Scouts vooral uit Gelderland zijn al klaar met uh, de eerste krans. Uit Gelderland, want daar start uh, dit jaar de bevrijdingsfestiviteiten. Morgen in, uh, in Wageningen onder meer. In de kerk hebben we al gezien de ambassadeurs voor de Vrijheid. Mook, uh, de band. Waylon, de zanger. Uh, de opzittende Squads, Artiesten die morgen uh, de bevrijdingsfestivals in het land langs zullen gaan. En hier ook op de Dam aanwezig. Ik zie in de verte... De koningin de prins en prinses het paleis uitkomen. Lopen tussen de hekken door over het ere koer. De, de koningin. Zijn de koninklijke hoogheid de prins van Oranje en haar koninklijke hoogheid, prinses Maxima. Dat was de stem van ceremoniemeester Erik Beurmeester, lid van het algemeen bestuur van het 4 en 5 mei-comité... kolonel buitendienst van de luchtmacht. Vorig jaar hier voor het eerst ceremoniemeester in de Nieuwe Kerk en op de Dam... en kreeg meteen te maken met alle onrust die de damschreeuw veroorzaakte. De herdenking hier op de Dam sinds 1988 was eigenlijk een nationale herdenking. Daarvoor was het een herdenking van alleen de gemeente Amsterdam. Maar nu dus voor heel Nederland. Niet alleen voor de gevallenen en de getroffenen in de Tweede Wereldoorlog... maar voor alle die sinds de Tweede Wereldoorlog betrokken zijn geweest bij oorlogen. Er worden zometeen een aantal kransen gelegd voor de twee minuten stilte door koningin Beatrix en prins Willem-Alexander. Na de twee minuten stilte zullen onder andere kransen worden gelegd... door Gerdy Verbeet, voorzitter van de Tweede Kamer. Dat zal ze doen met de voorzitter van de Eerste Kamer, René van der Linden. Er wordt een gedicht gelezen en Gerdy Verbeet zal hier ook een, een toespraak houden. En zij zal daarin ingaan op het belang van herdenken op 4 mei. Tijdens de nationale herdenking, herdenken wij allen...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 De prins en de koningin komen naar voren. De prins in het, het dagelijks tenu van de koninklijke marine... in de rang van commandeur, vlagoffizier. Neemt de krans aan. En legt hem als eerste samen met koningin Beatrix... op de standaard voor het monument op de Dam. Doen hem pas terug en de prins salueert, de koningin knikt... De prins en de koningin terug naar hun plek voor het monument... naast de voorzitter van het 4 en 5 mei-comité, mevrouw Leemhuis-Stout. Dan klinkt zo, het signaal tap toe, geblazen door sergeant Herbert Veeman. En dat luidt dan de twee minuten stilte in. Niet alleen hier op de Dam, maar in heel Nederland. Het signaal tap toe, niet te verwarren met het anglicaanse last post... Dat is echt iets anders. Tap toe was van oudsher binnen de krijgsmacht precies wat het zegt, namelijk het signaal dat de tap toe dicht gaat.